Nou ja, ik ga het check. Wordt je wel eens anders, hè? Vuren? Nee, nee, tijd nee, nee. Nou, ik zie je mama weer. Roep die jongen, die zit te wachten nog even binnen. Nou, nou, geef me een dankje en een goeiedag. Tje, je wilt wel eens wat anders. Binnen. Morgen. hè? Ga zitten. Dank u.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 Als alles goed zit, dan word jij bijrijder op de wagen van Dirk. Ja, ja, met timmers. Met Dirk in de garage. Ja? Laat hem even van toetsen komen. Dat is niet gesmeerd. Gewoon onder binnenkant vast. Kunnen we blij zijn? Oh, er niet niemand in het telefooncel. Nou, dan bel ik meteen maar even. Een is achterhoofd.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 Die een zuster heeft die met een Italiaan getrouwd is. Ze woont nou in Italië en hij had een pakje voor haar. Hij wil dat pakje verzenden, maar het is zo duur. Begrepen. Dat pakje voor die zuster, die helemaal niet bestaat, moet ik meenemen. Nou, maar ik moet zeggen, het is wel eens wat anders. Om het pakje zit een touwtje. En onder het touwtje is een papiertje geschoven met het adres erop waar hij het pakje moet afgeven: een café in Milaan.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 Begrijp het meneer, maar ik heb wel eens op de Veluwe gereden. Wat? De Veluwe. Zo'n ervaren bergrijden krijgen we nooit meer. De Veluwe. Nou jongens, als het de Veluwe alleen was. Kijk, hier in Nederland en een stuk van Duitsland noemen wij het allemaal nog het Vlakke. De Veluwe ook, dat is niet. We hebben hier geen bergen. Nou kan je hier op het Vlakke aardig met een wagen te voeten, maar uh, hoe het nou in de bergen gaat, dat moeten we eerst nog zien.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 Dat is goed. de deurkamer. Dat is de voordeur. Doe die eerst van het slot af, hè? dan kunnen we zo direct de buiten. Volkaar? Ja. Nou, kom mee. Is de deerkamer. in.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 Er zijn een paar heel bijzondere bij, vertelde hij me. Zo, nou eens kijken. Zeg, inspecteur, hmm? die beschrijving van de koffer, moet die er nog ook bij? Die hebben die dieven toch al lang weggewerkt? Ja, zet die er toch maar bij. En dan dit, de verdere inhoud van de koffer. Blauwe zijen, Chinese pyjama...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 De Die moet ik halen. Oh. De deuren zijn al dicht. Doe open, doe open, juffrouw, doe open. Oh, mist. Vijf voor drie. Ik moet een drie uur in de Bilderdijkstad zijn. Dat haal ik nooit meer. Ik moet een overstap ook. Komt die strem ook altijd. Je wel eens wat anders. Wat een zon vandaag. Het zal mij wel niet hoe het morgen gaat. Zou ik moeten rijden? Ik oh. denk het eigenlijk wel. Natuurlijk zal ik krachten willen sparen voor de berg. Het lijkt wel of ik al in Italië ben. De jas, die is milked, maar. Miet hem uit. Zo. Maar voor hem. Dat kan best. Hé, zou eens ijs verkopen in dit koffiehuis. Nou, uh, zullen we wat goeds hebben.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 omdat je hem over je arm had, hè? Speel toch mee? Spelen. Meespelen. Ik, ik, ik kaart nooit. Dat zijn spelletjes die heel wat opleveren. Ik zei toch al dat ik nooit kaart Ik begrijp Dat geeft, nog niet dat je mij kan zien dat we naar Italië gaan. Oh, zijn dingen die jam, hè? Oké. De naam maar pas aangenomen of bijrijden bij de firma Timmers. Firma Timmers.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 Nou, eh, kom, ik stap op. Ja, ik ga ook weg. Hou dat goed in de gaten, denk erom. Moe boeien toch steeds. Tot ziens, heer. Daar is het koffiehuis.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 Niemand aan me toe. Moet ik hier blijven staan? Er is nog plaats hoor, meneer. Hmm. Staan blijven ken ik niet. Het valt te veel op. Dan maar even gaan zitten. Je wilt tenslotte wel even wat anders. De kerel zal er maar gewacht hebben. Met u Uluk. Hij moet zijn spullen toch kwijt? Waarom komt hij dan hier maar toe? Nou, maar daar ik daar dat man jij jas zien.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 ik moet ergens een auto zien te versieren. Eh, zo. Eh, he, ze hebben de boel verzegeld. Alles verder in orde, Dirk? Ja, hoor. De hele lading melkpoeder uitgeklaard.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 Kijk, in, in Venlo zitten zo'n dikke 50 vrachtreersbedrieven. Ja, en er zien een paar heel grote jongens bij haar. En voor al die bedrieven zijn natuurlijk pakhuizen, loodsen en garages nodig. Nou ja, en, en verder is hier een grote groenteveiling. Tjonge, het wordt een hele opzomming. Ja, ja, ja, ja, maar moet me hier niet gaan vertellen dat fijn op een klein pletsken is. <laughs> ja. Was het hier eh, vroeger nou ook zo druk?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 Ja, kijk maar, daar gaan ze. Eh, wanneer worden wij opgeroepen? Oh, dat heeft nog een minuut of tiende de tijd. Mm. Zeg, eh, Dirk. Ja? Ik heb beloofd een pak koffie voor u mee naar Italië te nemen. Ken het kwaad? Eén pak? Niet meer toch? Nee, één Eén pak. Eén pak koffie mag je wel meenemen. Dat is nog geen smokkel. Oh, gelukkig maar.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 is het nou? Nou, het is, even uh, kijken, net zes uur. Oh, dan zien we dik twee uur weg. Uh, ze waren hij hey, even verveer. Weer en zijn nieuwe bijrijder. Is hij weg? Dat weet je wel zeker? Dat hoor je toch, ja, man. Ik ken Dirk al jaren. Je kan je toch vergissen? Nou, als ik me zo ga zo vergissen, zoek voor de douane niet die deugen, mijn janker. Hier zijn onze papieren. Dirk, karnet, verzekering, alles. Ah, mooi. Ik zal ze in orde maken. Jullie werden wel opgeropen. Huh? <afterlife>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 Thank you.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 Dichtsignalen Ja de dicht signalen. Wat Weet jullie toch van me Zou die ze met mijn wagen dan zijn Nou laten ik voor alle zekerheid wel aan de kant gaan Kijk eens Hij staat ook aan de kant Het is Willem Oh, ben jij het Joop. Hé hey Frank, ja. is Joop. Kunnen we niet binnen? Ja, niet zo hard, niet zo hard. Piet? Ja. Dat is de chauffeur natuurlijk. Kom even mij voor, voor de wagen, dan kunnen we rustig praten. Hé, uh, hé hey. hey Joop. Joop, ja. wat is dat? Oh, uh, We staan stil. Die sukkel zal toch geen brokken gemaakt hebben? Had ja, hij mij wel wakker gemaakt. Daar staat je op. voor de motorkap. Wat heeft hij met die twee keels te smoezen? Hm, ik vertrouw het niet. Niks als lenden met die vent. Eh, moet je die koppen van die tweeën zien? Ik zou wel eens willen weten waar ze het over hebben. Misschien dat wij het raampje kan verstaan wat ze zeggen. Staat gelukkig open. Zo. Dus jij was niet op tijd, hè, in dat koffiehuis? Ja, ik was nog een kwartier te laat. Voor jou is alles misgegaan. Ja, hoe is even? Ze hebben ruzie, maar waar gaat het over? We moeten dat pak terug hebben. Ja. Waar zit hij dan, op het ogenblik? Hij is twee uur geleden over de geest gegaan. Sta niet te kletsen, waar is hij dan? Nou? Hoe weet hij dat nou, Frank? Hoe zit ergens eten, dat weet ik wel. Hoe kom je eraan? Piet zei dat we naar een house een soort restaurant op de autobahn gingen. Dat kan Dirk ook altijd. Je maakt ons wat wijs.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 Ah, veel begrijpen doe ik er niet van. Maar een pak koffie is geen zuivere koffie. We krijgen hem wel, reken maar. Kijk onderweg naar ons uit. Dan kan je het pak overnemen. Jo, kom terug. Ga op mijn kooi. Voorlopig zal ik niet merken dat ik wat gehoord heb. Zo. Zo. Huh? Piet slaapt gelukkig nog. Daar heb ik de meeste geen was van. Donker op de autobaan, Dirk? We willen eens een hapje gaan eten, Dan. Ja, ja, best. <lacht> Ik heb veel prik. Waar gaan we heen? Ik weet een klein soort restaurant aan de auto Een rasthouse noemen ze dat. Ik kom er elke reis. Komen we meer chauffeurs, Dirk? Ja, een heleboel. En je ziet er vaak dezelfde. Schweisham heet het. Ah. Ah, uh, uh, die daar. Er staan een heleboel vrachtwagens al geparkeerd. Nee, nee, nee, nee de volgende dan. Oh. Kijk, daar. Daar is het ja, gekke van Rasthaus Swijnsheim is dat je je wagen alleen maar achter het gebouw kwijt kan. Oh, is het niet lastig bij het wegrijden? Ik bedoel, uh, ga je hem wel uh, makkelijk van die parkeerplaats achter het gebouw vandaan? Oh ja hoor, We hebben een goede afronding. Hm. Ja dan, nou wat langzaam. Ja, ja, hierin draaien. Zo, Staat goed, Dirk? Ja, ja. Die achter ons komen hebben nog ruimte zat. Nou, jok kom mee. Even de benen strekken. Ja. Wat heb je daarbij? Het pak koffie. Wil jij direct bekijken? Oh ja, goed dat je er aan dacht. Zo, even de boel afsluiten.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 Zeg maar, wacht nou eens. We voeren helemaal niks in. Nee, de lading is voor Italië. Ja, ja, ja wacht even, jij vergeet iets aan. Wat vergeet ik dan? Uh, de dieselolie. Dieselolie? Je moet er rijden. Ja, ja, allicht, natuurlijk moet je rijden. Heh. Alleen. Natuurlijk moet je rijden. Heh. Alleen, die dieselolie neem je mee de grens over, hè? Waar of niet? Ja, mm -hmm. nou, dan moet je ook belasting betalen. Kijk, het zit zo, hè. Je mag uh, 150 liter meenemen.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 Fräulein, nog twee kaffee bitte. Moment, bitte, ik kom zo voor. Waar dan wel komen dat Ja.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 Kom zeg, we gaan eens opstappen. Ja. Goedenavond. Auf Wiedersehen. Mevrouw. Auf Wiedersehen. Het pak koffie. Ik heb het laten liggen. Gauw, Gauw halen dan. Loop joh.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 ...veel gemerkt op de autobahn. Hm. En de vechten. Zouden dat de bergen zijn. Ja. stijgen ze dan nog plotseling uit het land op. Ja. kan eigenlijk niet anders. Ik zal Dirk eens vragen. Dirk. Hé. Hey. Dirk. Wat kan we Dirk. Dirk, wakker om langbij. Opstaan! Wat ja, een je wel. Wacht maar, mannetje. Dirk, de oogdood staat in brand. Ja. Huh? Wat? Brand, Zet de wagen stil in die <laughs> Goedemorgen, Dirk. Goed geslapen? Wat? Dus. Huh?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 Ja, klinkt toch wel redelijk. Niet waar? Goeie smoes. Ja, maar. Eh, of ze erin trappen. Dat ging ook vlug. aan de Oostrijkse grens, Dirk. En wat heb ik je gezegd, Dan? Met een Tirkerne hoef je bijna nergens lang te wachten.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 Ah, dat was als dus niet gedacht. Wat, Rosa? Doe dacht natuurlijk dat de doel Hollander had ongeluk gemaakt. Maar nee, nee. ik ben je ganz aan te zien ze toch. <laughs> Wat zegt ze nou? Ze is een onschuldig meisje. Ze denkt niet zulke slechte dingen. Tje, huh? Duits kan ik beter verstaan dan spreken. Nou, eh, Rosa, mag je zien is weer goed. Bring meer koffie, vorst, ons broodje. Kom, kom er ook bij zitten. Ja.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 Die vrachtauto daar, is dat hem niet, Frank? Hé hey Frank, eh? hè? Hé, wat, wat, wat? Hij zit hier te slapen. Kun jij zien wat er op die vrachtauto voor ons staat? Mijn oh. ogen ben niet zo best meer. Ah, ja. Ja, het is hem, Willem. Timmer staat erop. Nou, wel. Nou, wel. Hoe lang zitten we niet op de weg? Nou, ik herken die wagen al. Oeh, herken. Kom, wees toch duidelijk. Het is de wagen van Joop. Die is natuurlijk gepasseerd. We werden vastgehouden. Ja. Uh -huh.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 Alsjeblieft, bedankt hè? Super bedankt. Goedemorgen. Ja, morgen hoor. Morgen. Morgen. Ja, Zo. Zo. Ja. Nou, het is me helemaal duister. Kijk, ze zijn er bij een auto, Dirk. Ik vertrouw het zaakje niet. Niet? Nee. nee.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 pak diamanten dat naar koffie ruikt weer in handen gekregen. Wat gaan ze er nu mee doen? Ziezo, we hebben de diamanten weer langs. Ja, ik geef toe, het is een beetje link om ze met de poet op jou te gaan. Maar nog aan de andere kant, eh, ik wil de jongens die het spel overnemen willen zien. Had dit geklets ook weer niks in, Willem. Zeg, moet je me nou draaien, even zitten. Ah, ik heb het niet naar mijn zin. Oh, de hele nacht niet geslapen. Ah, me. Zeg, ben ik nou gek, Frank. Of hoor jij het ook? Wat? De motor. Maakt een bijgeluid.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 Heb ik uh, van achter ergens al vast? Nou, kijk hier. Hier is ook een maken. Zonder de hanger kan ik wel proberen je eruit te trekken. Als ik dan tegelijk voorzichtig gas hè?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 Die jongen, die Daan, die had niks in de gaten. Huh? Maar Piet vermoedt iets. Ja, als je het pak liever niet meeneemt. Nee, nee. Ik wil die 500 gulden verdienen. Op mij. Nou, hier, pak aan. Zorg dat hij er niks van ziet. Nee, ik leg het voorlopig onder mijn jasje. Dan doe ik mijn jassie in de cabine uit. De merk het niet. Het is toch warm genoeg. Ik stop het pakje hier vast weg. Nee, spijt niet. Ik kan er niks aan doen. Er moet een monteur bij komen eh, dat is nou jammer, niet Frank? Ja, dat is jammer. Goed, ik rij verder. Ik zie maar dat u in het stadje verder op een monteur vindt. Rattenberg heet het stadje, geloof ik. Nou goed, dat doen we dan maar, hè. Nou, uh, Goedemiddag goeiemiddag en succes! Ja, ja, goede reis! Vooral goede reis!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 Kijk eens, Piet. Wat is dat nou? Gaan we daar door? Ja, Iemsbroek. Daar moeten we doorheen. Lastig genoeg. En dat pak, daar spreek ik je nog wel over. Nou, oh, hard gaat het niet, Dirk.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 Il de dokter is wat vroeger weggegaan. Eh, die lui nemen het zo makkelijk, hè. Piano, piano. Piano, piano? Rustigam betekent dat. Oh. Als je een Italiaan tegenkomt, dan zegt hij piano, piano. We zitten dus vast op de grens tussen Oostenrijk en Italië, bovenop de brennen. Zegt dat wel, bovenop de brennen. 1370 meter hoog staat er op de kaart.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 En moet niet in de gaten krijgen dat we hem doorhebben. Zo, daar ben ik. Nou ja, je wil wel eens wat anders, hè? De hele tijd in die cabine is ook niks. Uh, uh, uh. Wat is er? Wat zitten jullie als een door dode pieren? Nee, nou, nog mooier, jij moet... Au! Au uh, waarom schop je me, Dirk? Uh, sorry, Piet, mijn voet schoot uit. Oh ja. Yeah. Kijk, Job...